...is zin in ZFM. -M -M. Met nu. Zandvoort op zaterdag. Salsa, sombrero gato negro, mojito all del paso, Madrid.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 Pusseler en ritme van Zandvoort, ook op tv. GFM Text TV op kanaal 45. En kijk je digitaal ga je naar kanaal 40. Is hier Esbert en Simpson. Oh each Oh you forget and soon both of us. There's no time to play <laughs> with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 de Holling one is gesponsord door BMW al sinds 2004 en in de jaren 80 ook natuurlijk. Het is voor de pro en voor de amateurs een mooie uitdaging om die mee naar huis te gaan nemen. Dat lijkt me wel, ja. ja. Kunnen dus op Hol 17 een Holling one Kijk, is is helemaal doen. goed. Het is heel lastig, want er zitten bunkers omheen en het is wat lager. En, maar ja, maar daar durft hij auto ook uh, als prijs te stellen. Dat denk ik is. wel. Ik weet van vorig jaar dat hij er niet uit is gegaan, geloof ik. Met jaar daarvoor ook niet. In, nou ja, het wordt in ieder geval lastig, maar het is te doen. Nou, Mieke Hakkinen gaan we naar de Formule 1 toe. Mieke Hakkinen vindt namelijk geen verstandige beslissing van Red Bull... om Max Verstappen volgend jaar al in de Formule 1 te brengen. Jacques Villeneuve viel uit, de eerder al stevig kritiek op het feit... dat de Nederlander op zijn zeventiende al een Grand Prix-debuut zou maken. Een coureur kan in geen geval op zijn 16e of zeventiende klaar voor de Formule 1 zijn... anders de wereldkampioen van 98 en 99 op de website van Hermes.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 Een zo'n lekkere plaats. En wij gaan hem gewoon helemaal voor je draaien op de zaterdagmiddag. De Everett Switeband is hier. Aan mijn collega Ruudjoes, uh, Jordan Everts, White en Pick Up the Pieces. Ja, de tune zeg maar, uh, zo'n beetje van het programma CFM Lux, elke maandag tot en met vrijdag te beluisteren. Tussen 12 en 2 uur bij uh, CFM. Met uh, Charlotte uh, Duif en uh, Ruudjoes. En natuurlijk de sidekicks, hè? Daarvan vergeet ze niet. Hè? Nee, als je de koning en uh, Dolly Tempierik. Ja, klopt. Zo, zo is het, dat klopt weer. Helemaal goed, uh, Maurice. Ja, ja, ik ben wel we, we, we. Ik ben aan de weg aan het timmeren met het kloppen. Van. Ja, ik hoor het, ja, ik hoor het. Ik denk, wat hoor ik nou bonken, joh. Maar dat was jij. Ja, dat was Aan de weg aan het timmeren. Nou, vanavond wordt er ook aan de weg... getimmerd in het centrum van Sanford. Ja, heel, er wordt meer wat rubber neergelegd. Heel veel mooie activiteiten, hè? Vanaf half acht. De parade. Ja, vanaf zeven uur.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 Het klinkt goed. Ja, heerlijk. Vanavond dus op het raadhuisplein vanaf 9 uur. De Coastmark Big Band. Alvast een klein voorproefje was dit. Eens even kijken of Willem er al is op circuit. Nou hoor. Ja, hey sir, Hey Willem. Hallo Willem. Hi ja. Waar sta je nu? Ja, ik loop even een eentje verder. Jij loopt even een eentje verder. Ja. Oké, okay, dan gaan, we, gaan wij gewoon even een plaatje rijden. Ja. Oké, okay, heel goed. Zo dadelijk gaan we naar uh, Wille van Dessen. Hij is even een eentje om, uh, Maurice. Ja, even een blokje om. Even een blokje om, hè. Kijken of er nog mooie auto's staan. het of het is <tie> ja, historisch so, historisch grampel. Er zijn hele mooie auto's daar op het circuit. Reken maar van yes. Dus. <tie> Ja, waarbij dat zegt. Klopt, hè? Nee. Dat durf ik niet meer. Nee, okay. Hier is Michael Jackson en Bidet!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 David Hart, uh, Tom Coronel in een uh, AC Cobra. En op de zesde plaats past uh, de equipe met uh, Guido van der Garde. Guido nog niet achter het stuur. Hugenholz, Hans Hugenholz uh, neemt het eerste deel van de race voor zijn rekening. Voor Guido van der Garde dus uh, alles eraan gelegen... om uh, die auto straks, als hij het stuur overneemt, verder naar uh, voren te brengen. Ja, je hebt het over Guido van der Garde. Breng me even bij al het nieuwtje van, uh, van de week. En daarin heb ik er helemaal niks meer over gehoord... Ik lees zo nu dan wat uh, op internet over uh, Formule 1. Nou, Max Verstappen volgend jaar een stoeltje in de Formule 1. Maar ook Guido van der Garde zou een stoeltje hebben in de Formule 1. Ja, dat stond in de AD, toch? Ja, klopt. Ja, nou, heb je het ergens al... nee, anders. Heb... Nee, voor de rest heb ik het nergens gelezen. Dat vond ik ook vreemd nee, van nee, het vreemde van hele ja. verhaal. Nee, nou ja, er is wel uh, sprake van, natuurlijk. Ze zijn in de onderhandeling.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 Fans natuurlijk die het meest actuele willen zien. Uh, ja, die race uh, van de FIA Historic uh, Formule 1. Die is om uh, iets naar drie. Uh, dus die kunnen uitslapen en dan komen kijken. Oké okay, Willem, dankjewel. De batterij is leeg denk ik. Ik denk <laughs> ja. dat hij gaat last krijgen van het uh, regengebied. Ja, dat kan ook. Hey, Willem, dankjewel. Vanaf de morgen is Willem weer in de uitzending tussen 2 en 5 uur bij Sanford op zondag.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 To can't do so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 Daar rijden ook een paar auto's mee. Van, nou, als die tegen, tegen de vangrail geparkeerd worden, Maurice... Dat zou toch echt zonde zijn. Dat gaan eigenlijk een reden van mannen de, hardbreken de, ook, uh, en wat ook, ook, ook niet blij, hoor. Daar je niet <laughs> blij van. Ook een autootje <laughs> van uh, iets meer dan een miljoen of zo. Kling! Opsie! Dat schiet niet op, hè? Nee. Dat was het gedicht van de week. Ga je morgen ook nog doen of niet? Ik ga morgen ook een gedicht doen, oh, Om kwart voor vijf bij Salford op zondag. Correct. Het gedicht ook weer te horen bij CFM. Hier is Delegation en Where is the Love?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 Speciaal voor jou. Love it. Love it. Love it. Love it. Voor de maandagmorgen dan, hè, dan luister je altijd naar de herhaling... tussen achter 11 uur van uh, dit programma. Dus je zit even voor 11 uur op dit moment...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 Oké, okay, dat morgen van 12 tot 5 uur. Iedereen bedankt voor het luisteren. Geniet er lekker van, hè, vanavond. Dat gaat zeker. Heel leuk veel om festiviteiten, met parade. Ghost Mark Big Band. Ghost Mark parade. Big Band. No. Geweldig dat feest weer in South Forge. En ik ben er een andere keer weer. Tot dan en een hele fijne zaterdagavond. Dag. Doei. Some things in They can really make you made. Other things just make you swear and curse.